Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederlandse kinderartsen maken zich zorgen over het aantal kinderen dat verdrinkt of bijna verdrinkt. Jarenlang daalde dat cijfer door betere zwemlessen en maatregelen in zwemplassen. Maar het cijfer daalt niet meer en de artsen zijn bang voor een stijging. Veel kinderen lopen door corona achter met de zwemlessen. Jaarlijks overlijden ongeveer acht kinderen door zuurstoftekort onder water. Kinderen die het overleven houden er vaak blijvende schade aan over voor de zelfs ernstige handicap. In het afgelopen half jaar hebben Nederlandse start-ups net zoveel geld opgehaald... als in heel 2019 en 2020 bij elkaar. Dat blijkt uit een data-analyse in opdracht van onder meer de Dutch Startup Association. Alles bij elkaar gaat het om 3,1 miljard euro. Begin vorig jaar was er vanwege het uitbreken van de coronacrisis sprake van terughoudendheid. En werd er werd veel minder geïnvesteerd, maar nu is er sprake van een inhaalslag. De is het gevolg van een aantal zeer grote investeringen bij grote start-ups... Aan de andere kant is het beeld bij de kleinere start-ups... volgens de Dutch Start-up Association minder rooskleurig. Bij het Nationaal Rampenfonds is op Giro 777 tot nu toe meer dan 5 miljoen euro binnengekomen... voor financiële hulp aan de getroffen gebieden in Limburg. Intussen is de Maas in Midden- en Noord-Limburg langzaam aan het zakken. Daardoor kunnen onder meer in Venlo veel geëvacueerde inwoners weer naar huis. Alleen in Bergen, moken middelaar en Genep zakt het water pas in de loop van de dag. De Nederlander die woensdag door een groep landgenoten werd mishandeld op het Spaanse eiland Mallorca is overleden. Het slachtoffer van 27 was met vier vrienden aan het stappen toen ze uit het niets werden aangevallen door negen Nederlanders. Een van hen is in Spanje opgepakt, de rest is naar Nederland gevlucht. De Spaanse politie heeft Nederland verzocht hen te arresteren. Het weer vanuit het noorden wolkenvelden koelt langzaam af tot 14 graden. Overdag afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. De dagen daarna blijft het rustig zomerweer. Dit was het in away shownaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. zee, CZ. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Sorry. I you, even when I knew I never could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 Words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable, forever wanted, forever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they. Only gonna ja. Naambaar, van de zon schijnt. Dus pak je radio. Pak radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerviert. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell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 Is it wrong?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 I'm really far away, you're always inside, with everything you do and say, my love can't be denied, it's automatic.